9 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Onderzoekers van de OPCW kunnen waarschijnlijk woensdag... naar de Syrische stad Douma om het gebruik van gifgas te onderzoeken. Dat zegt een Russische functionaris. De Russen zijn een belangrijke bondgenoot van de Syrische president Assad. De onderzoekers zitten al twee dagen in Damaskus... omdat ze tot nu toe geen toegang krijgen tot het nabijgelegen Douma. Vandaag bood Assad hen een alternatief aan. Hij stelde voor om 22 inwoners van Douma naar Damascus te brengen... waar ze dan vragen van de OPCW kunnen beantwoorden. Zonneparken in Groningen en het noorden van Drenthe leveren zoveel stroom op... dat het energienet het maar net aan kan. Er moeten in die regio voorlopig geen zonneparken meer bijkomen... zeggen netbeheerders Tennet en Enexis. In de buurt van Stadskanaal staan meerdere zonneparken... en er komen er op korte termijn nog een paar bij... omdat de grond er goedkoop is. De netbeheerders zeggen dat ze daarop niet zijn voorbereid... en dat het jaren kan duren voordat de capaciteit van het netwerk... in die regio is vergroot. Alle Nederlandse militairen die waren uitgeloot... voor de Nijmeegse Vierdaagse, mogen alsnog meedoen. Bij het wandel-evenement is plaats voor 6000 militairen. En dit jaar waren er voor het eerst te veel inschrijvingen. Daardoor werden 160 militairen uitgeloot. Maar doordat veel mensen hebben afgezegd of niet op tijd hebben betaald... zijn er weer plaatsen vrijgekomen. Alle militairen kunnen daardoor meedoen. Voor de 4000 gewone wandelaars die waren uitgeloot... komt er voor het eerst een herinschrijving. Zo kan bijna de helft van hen alsnog een startbewijs krijgen. In Eindhoven is PSV gehuldigd voor het behalen van de 24 e Landstitel. Na een tocht door de stad met de platte kar... werden de spelers en trainer Cocu op het stadhuisplein toegejuicht... door zeker 20.000 fans. Cocu zei dat het uniek blijft, zo'n rit op de kar. Zoveel mensen langs de kant die hier naartoe zijn gekomen... daar doe je het allemaal voor, al dus de trainer.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 Met Martijn de Geven. Goedenavond en welkom terug bij WNL Haas Lobby. Het programma over het spel in de kniks in Politiek Den Haag. Tot half tien zijn we bij u. Een stille coup poging in Den Haag. Nu crisis, kopt het NRC recent over de ruzie binnen de lobbywereld. Een goed moment om de balans op te maken. Hoe staat de lobby ervoor in Politiek Den Haag? Uh, dit, en daar gaan we uitgebreid verder over praten... maar we gaan eerst eens kijken naar de staat van de lobby in Nederland. Wat als alle Kamerleden voor iedereen bereikbaar zijn... bijvoorbeeld sociale media... en hoe beïnvloed je een politicus dan nog als lobbyist? Ja, het klassieke beeld van de, de lobbyist die in Nieuwsport hier hangt... en ja, iets probeert te regelen, dat, is, uh, dat, is, dat herken ik niet. En dat is ook echt voorbij. En ik denk dat dat ook wel te maken heeft met dat iedereen tegenwoordig... wel uh, toegang heeft tot, tot Kamerleden en, en tot... Uh, tot uh, politici, en dat je gewoon een goed verhaal moet hebben. Bij mij aan tafel, Jaap Jelle Veenstra, voorzitter van de beroepsvereniging BVPA... en in het uh, dagelijks leven lobbyist voor het haafbedrijf Rotterdam. Ook aan tafel zit Selma Penseel, partner bij het uh, Public Affairs Bureau Smart and Able. En twee Tweede Kamerleden te weten, Henk Krol, 50PLUS en Fleur Agema, PVV. Um, meneer Veenstra, even, um, als je dit ook zo een beetje beluistert, wat we net uh, hoorden even... Dan um, zou je zeggen, eigenlijk, dan is, kan eigenlijk iedereen lobbyist zijn. Het is eigenlijk helemaal open gegaan. We hebben de sociale media. Kortom, um, hoe moet je daar als beroepsvereniging eigenlijk je tegen wapenen? Of, of misschien wel de deur openen? Nee, ik zou inderdaad de deuren openen en uh, uh, mensen uitnodigen. Uh, iedereen die belangen heeft en dat bij de politiek wil neerleggen... is aan het lobbyen. Een professionele lobbyist uh, heeft daar ook voor doorgeleerd, zeg maar. heeft zich daarin gespecialiseerd. Die kun je ook inschakelen. Of je, hebt, je ontwikkelt zelf een afdeling daarvoor... of je huurt daar mensen uh, voor in. En ik ben het zeer eens met uh, wat Henk Krol net, uh, net aangaf. Uh, Kamerleden zijn druk, zijn over overdruk. Dus uh, wees geen geveltoerist. Hang niet aan de bar in nieuwsport Maar Kom precies op tijd met een boodschap op maat waarvan je weet. Dat is reëel, dat is uitvoerbaar en dan kan een kamerlid ook daadwerkelijk iets mee doen. Daar moet je enorm op prepareren. Um, en um, degene die daar meer tijd voor vergt, uh, die daar rondhangt, ja. uh, wat overlast oplevert, uh, wie, wie irriteert, dat werkt allemaal niet. Het moet zeer op tijd zijn en zeer op maat toegesneden. De deuren open en toch heeft uw beroepsgroep vaak toch wel door de, criticus de, de uh, genoemd het Old Boys Network. Uh, ja, daar herken ik me niet in. Als je nu in de BVPA rondkijkt, zie je heel veel jongeren. Uh, je ziet ook dat het uh, aantal lobbyisten aan het groeien is. Ik denk dat, dat, ook, dat er ook verklaringen voor zijn. Uh, vroeger, in die termen te vervallen... als je één of twee van de grote partijen benaderd had... dan was je eigenlijk wel zeker van de afloop van het debat. De versplintering in de politiek brengt ook met zich mee... dat je op voorhand niet zeker bent over de uitkomst. Dus dat je alle fracties wilt informeren. Zelfs het huidige kabinet is op voorhand niet verzekerd... van de uitkomst van een debat. En binnen de samenleving, je ziet ook... burgers zijn assertiever, activistischer, ja. organiseren zich snel... kunnen dus ook zelf een lobby gaan opzetten... kunnen daar ook lobbyisten voor inhuren... Dus het aantal lobbyisten neemt ook toe. En ik gaf het al aan. We hebben er vorig jaar 90 nieuwe leden. Mogen maar ik acteren. ga toch nog een kleine poging. Ik hoop dat u een klein beetje met me meewandert. Want er zit natuurlijk toch een rare ironie in. Namelijk dat je natuurlijk als beroepsgroep eigenlijk. Dus allemaal professionals die weten hoe je een besluitvormingproces moet beïnvloeden. Dat jullie dan onderling als leden van een vereniging toch elkaar verbaal te lijf gaan. Ik begrijp En ik begrijp eigenlijk, ja. als ik heel eerlijk ben, nog steeds niet. Ik zal er wat vragen. Wat nou de kern van het probleem is? Nee, dat begrijp ik ook niet precies. Oh, echt niet? Want een van die nee, voorgangers dus het... zei... Het, het voelt een beetje alsof de, de kinderen van de schoenmaker... met gaten in hun schoenen over straat lopen. Het vond ja. ik een beklijvend beeld. Ja, dat was dus ook, een ook een van de hoofdrolspelers... die zichzelf ja. zelf aangaf. Wij etaleerden nu de gaten in de eigen schoenen. Uh, ik zie het als een vorm van betrokkenheid. Als een vorm van uh, geneigdheid tot ambities. Uh, tempo willen maken. En daar ben ik het mee eens. Ik, ik begrijp het. Dat, dat klinkt toch ook een beetje de, de, de bezwerende voorzitter... die alle, alle kikkers in de kruiwagen houdt. met, met, met een warm... Maar misschien is het ook goed om een keer te zeggen... dit is het probleem en we moeten dat ook misschien... In tra transparanties eerlijk durven benoemen waar we tegenaan lopen. Ja, maar we houden elkaar ook scherp. En als je niet tegen hitte kunt, moet je niet in de maar keuken u heeft bijna, gaan staan. We hebben bijna een, met een koepoging te maken gehad. Er zijn hm. oud-bestuursleden die het hele bestuur wilden afzetten. Dat is op één stem na mislukt. Dan kunnen we toch niet zeggen, ja, we, de ene wat meer ambitie dan de ander en het verschil in tempo. Dan is er meer aan de hand. Ja, maar u kunt de voorzitter niet verwijten dat hij oog heeft voor alle leden en dat hij dat probeert de rijen te sluiten. Maar in het kader van transparantie en het kader dat u net aangeeft, de deuren open op nieuwe vormen ja. van lobbyisten, zou het ook goed zijn te zeggen: dit is ons probleem en laten we dat eens in alle openheid bespreken met elkaar. Oh, daar ben ik ook zeer voor. Maar uh, dat is nog niet hier echt sprake van in dit gesprek? Nee, um, dat heeft er ook mee te maken. Het is net gebeurd en ik gaf al aan, ik heb nu ook twee van de drie weer gesproken en ik denk dat dat wel ook wel het nodige verheldert. Dus um, ik denk dat ik in de volgende uitzending ook u precies kan vertellen uh, wat deze leden bewogen heeft. Ik zie het als een vorm van betrokkenheid. Mevrouw Penseel, um, u als niet-lid, misschien geeft u dat ook wat vrijheid om daar naar te kijken, kunt u eens even zeggen, misschien is het niet speciaal de beroepsvereniging gaan, maar op, wat, is het, wat is in grote lijnen eigenlijk waar nu de beroepsgroep mee worstelt en waar hier wellicht zit dit conflict een, een symbool van is? Nou ja, ik, ik weet natuurlijk niet waar de, de leden uh, mee worstelen, maar wat ik, uh, kijk, wat, hoe, hoe ik het zie, is dat ik denk dat het, dat het lobbyvak veel meer uit de schimmigheid uh, moet. Um, en wat ik ook denk, is dat het veel meer uh, in het uh, gewoon en plein publiek gevoerd kan worden via de krant, uh, via sociale media. En wat ik ook denk, is dat Um, uh, mensen moeten het eigenlijk zelf doen. Ik snap dat politiek vaak ondergrondelijk kan zijn. Dat het best een hobbel is om uh, uw kamers uh, binnen te lopen. Want oh jee, ik ga voor het eerst met een kamerlid spreken. En ik denk dat de beroepsgroep er goed aan zou doen... om veel meer uh, de slag te maken naar wij kunnen u helpen en ondersteunen omdat uh, iemand die uh, werkt in de levensmiddelenindustrie... iemand die staat voor de klas, iemand die in een ziekenhuis werkt... die kan vele malen het verhaal van de desbetreffende groep overbrengen. Ik kan dat niet, daar ben ik van overtuigd. Ja. Ik weet wel wat de discussie zal zijn... In de, uh, in de bedrijven en organisaties waar wij voor werken. Maar ik kan lang niet zo goed vertellen... Uh, wat het effect van het lerarentekort is dan bijvoorbeeld ja. een leraar zelf. Wat mevrouw Penseel vertelt, uh, meneer Krol, dat moet u ongetwijfeld herkenbaar in de oren Zeker als het gaat om de donorwet. Uh, hè, er waren natuurlijk vooral uh, direct betrokkenen, uh, uh, uh, cliënten, uh, slachtoffers. Uh, mensen die zitten te wachten op een, op een donor. Die maakten echt het verschil. Hè? Ja, en ik moet je eerlijk zeggen. Ik las uh, geloof een week of twee geleden in NRC een hele reconstructie over hoe het gegaan was. En daar kwam ik zelf ook al heel nadrukkelijk in voor. Hè? En dan denk ik, ja, het was toch net even iets anders. Uh, bij zoiets belangrijks als uh, donardonatie... Uh, gaat het niet meer om je politieke standpunt. Want dat loopt dwars door alle politieke partijen heen. Daar ben je voor, daar ben je tegen, daar twijfel je enorm over. En ik weet dat in de dagen eraan voorafgaand... Toen met de medewerkers, ik zat toen in mijn eentje in de kamer. En met de medewerkers hebben we er heel goed over gesproken. En dat was echt een dubbeltje op zijn kant. Je kon met, de, nou ja, met evenveel argumenten voor en met evenveel argumenten tegen zijn. En uiteindelijk hadden we in de dagen daarvoor afgesproken dat ik ja, na heel lang twijfelen toch wel tegen zou stemmen. En ja, ik ben in die periode heel veel door lobbyisten gebeld... die me allemaal uitlegden waarom je wel voor of niet tegen moest zijn. En uiteindelijk belde kort voor de stemming... Belde mijn eigen neef me op, die op een nier zat te wachten. En die zei alleen maar tegen me... je laat me toch niet zakken, hè? Ja. En met die woorden in mijn kop ben ik naar de stemming toegegaan. Had u die neef eigenlijk gedurende die periode... Eigenlijk dat dit op de politieke agenda stond al niet gesproken? Of was dat echt een van de eerste keer dat u hem weer sprak? Ja, we spraken elkaar wel over andere onderwerpen... maar zo nadrukkelijk over het feit dat hij al jaren op zoek was naar Nier... dat wist ik wel. Ik wist ook wel dat hij heel vaak aan die... Uh aan die apparatuur moest, wat allemaal heel verschrikkelijk is. Maar toen hij me die dag dat zo nadrukkelijk vertelde... weet ik dat ik uh, bovenaan de trap nog van plan was om datgene te stemmen... wat ik met de fractie, althans met de, met de medewerkers had afgesproken... en beneden in de zaal dacht van ja, nee, ik, nie, ja, ik ga, toch maar, ga toch maar voorstemmen. En uh, nou ja, nu onlangs is het in de, in de Eerste Kamer gekomen. Daar vind ik het heel leuk. Daar zitten we met, met, met twee fractieleden. En een van de twee heeft voor de andere heeft tegengestemd. En dat is ook een klein beetje... Hoe mijn achterban erover denkt. Maar het zou heel leuk zijn als er over dit onderwerp alsnog een referendum gaat komen. Want het leuke daarvan is dat het dan echt in de huiskamer komt. Daar gaan mensen er allemaal over praten en dat is belangrijk. Tot zover. We gaan het blijven een beetje in de medische hoek... want we moeten het even hebben over een van de meest beruchte lobby's... van het afgelopen jaar, de lobby rondom Orkambi. We hebben het eerst even voor het nieuws al even kort over gehad. Onderhandelingen tussen de voormalige zorgminister Schippers... en de fabrikant van het medicijn Orkambi. Dat is tegen thai slime, de thaislijmziekte, dat is een hele ernstige ziekte. Um, maar de lobbyisten van de fabrikant verstrekten onjuiste informatie... aan de Kamerleden die op dat moment in debat zaten. Dat leverde dit tafelgeel op. Ja, voorzitter. Het zal niemand hier verbazen dat de fabrikant uiteraard uh, meeluistert. En uh, in, uh, de, de minister staat enorm te voet op die fabrikant... en wij zijn de laatste die het voor de fabrikanten opnemen. Maar hoe kan het dat wij nu het bericht krijgen... dat Vertex het aanbod van de bandbreedte tussen 35 en 43 miljoen heeft geaccepteerd... en hoe kan het dat er dan toch geen akkoord is? Nou, voorzitter, als dat het geval is, dan hebben we met elkaar heel veel bereikt... Want uh, als deze bandbreedte, op basis van de patiëntenaantallen die ik u heb gegeven... geaccepteerd worden uh, door de fabrikant, dan uh, hebben we met elkaar een feestje te vieren. En dan zal ik vannacht een stuk lekkerder slapen, want dan is dat aanbod bij deze geregeld. Ik kom zo bij mevrouw Achma. eerst naar de heer Veen schrijven... Um... Oud-BVPA-voorzitter Kevin Zuidhof, zijn naam viel ook al deze uitzending, is de lobbyist in kwestie. Hij zei ook dat Vertex, het bedrijf van dit medicijn, op één kwartaal na nog nooit winst had gemaakt. En Vertex had namelijk eigenlijk wel negen keer winst gemaakt. Hoe uh, heeft u dit beleefd? Allereerst een uh, heel groot artikel in de NRC, drie pagina's lang. Uh, alle leden van de BVPA onderschrijven de gedragscode. Onderdeel daarvan is dat niet-leden en leden klachten mogen indienen over een BVPA-lid. Dat is in dit geval ook gebeurd. En dat heeft uh, bij ons geleid tot een veroordeling. Deze lobbyist heeft onjuist informatie verstrekt. En deze lobbyist heeft de informatie ook onvoldoende gecheckt. Dus we hebben op dat punt een zelfreinigend vermogen getoond. We hebben daar een veroordeling over uitgesproken. Maar ik denk even aan de woorden van de heer Krol net. Uiteindelijk is toch het Kamerlid zelf verantwoordelijk... wat, wat hij doet en een afweging maakt. Of, of is de lobbyist ook verantwoordelijk... voor de, de landing van, van zijn feiten, in dit geval de verkeerde? Uh, ja, daar is de lobbyist uh, verantwoordelijk voor. Uh, binnen de gedragscode hebben we opgeschreven... Uh, dat onze informatie altijd correct moet zijn. Dat die gecheckt uh, moet zijn. Wij moeten integer zijn, wij moeten kwaliteit kunnen bieden. En op dit punt is dat niet geboden. En even heel scherp, wat is dan uh, de reden... dat hij een uh, sanctie in zijn broek gekregen heeft... Hij heeft deze veroordeling aan zijn broek gekregen... omdat hij niet juist informatie heeft verstrekt. Als hij had gezegd, dit is een, een, een producent... die uh, uh, uh, geen slaatje slaat uit de productie van, uh, van medicijnen... dan had hij een goed verhaal gehad. Alleen hij heeft heel concreet aangegeven... dit bedrijf heeft in een hele lange periode één kwartaal winst gemaakt. Nu blijken dat meer kwartalen te zijn. Twee te weten negen. Twee te weten negen. Maar zelfs al maak je door de jaren heen in negen... Uh, kwartaal de winst, dan is het nog geen profit. Uh, dus hij had gewoon een, een eerlijk verhaal moeten houden. en niet de schijn moeten wekken dat het één kwartaal is, want dat viel te corrigeren. Okay. Dit is heel duidelijk: d in uw ogen de overtreding en dus ook de sanctie. Even, wat doet dit. dit uh... Ja, dit voorval eigenlijk met, als het gaat om de, de gedragsregels. Zegt u ze zijn goed uitgevoerd, ze kunnen dus blijven ze zijn of moeten iets veranderen? Uh, wij willen de gedragsregels wel veranderen. We aan, de dat, cases, ja, aan, aan de hand van deze casus onder andere? Ja, we willen aan de hand van deze casus en dat heeft ermee te maken. We willen dat we ook op maat sancties kunnen, uh, kunnen plegen. We hebben nu omgeschreven dat we daar maar een paar varianten in hebben. Uh, het moet een beetje meer proportioneel zijn, uh, uh, zeg maar... Uh, het is wel zo, en dat moet ook direct gezegd worden... binnen twee dagen had zowel de lobbyist als het bedrijf... in de richting van de Kamervoorzitter ook aangegeven... dit was fout, dit hadden we zo niet moeten doen. Goed, nu ga ik naar Fleur Agema. Ik zeg het even bij die hadden voor een ander onderwerp uitgenodigd... maar je was eigenlijk indirect toch ook bedrokken bij dit onderwerp. Ik ben blij dat u het blijven zitten... Ik vraag u een open vraag, wilt u even reageren op wat u net de heer Veenstra heeft horen zeggen? Nou ja, ik was natuurlijk heel direct betrokken. Want ik ben dat kamerlid wat die avond bij Pauw, uh, televisieprogramma Pauw, gezegd heeft. Dat het bedrijf Vertex in mijn ogen quizcan geen cowboy was. Omdat hij uh, in 25 jaar, een kwartaal, winst had gemaakt. Iets in die richting. Um, en het, het verbijstert mij, want ik... Ik heb ook al eerder verklaard en ook een debat erover aangevraagd. Ik heb meneer Suidoff niet gesproken voor die uitzending. Ik ben niet door hem belobbyd. En dat blijft toch heel hardnekkig. Steeds maar herhalen dat het wel het geval zou zijn. Ik ben uh, betrokken geraakt bij de Thais-Slijmziekte van, vanuit de patiëntjes. Ik ben eigenlijk woordvoerder langdurige zorg. Maar omdat ik die patiëntengroep zo goed ken... hebben wij die dag besloten dat ik s'avonds naar Pauw zou gaan. En vervolgens heb ik smiddags geïnventariseerd. Van, hé, hey, misschien vraagt uh, Jeroen Pauw ook nog iets over uh, Vertex. Dan moet ik toch wel even weten ja. hoe dat bedrijf in elkaar zit. En toen hebben wij op internet van uh, persbureau Bloomberg... Uh, de statistiek gevonden met die uh, uh, kwartalen... en die één kwartaalwinst in 50 jaar. En wat, wat is nou Bloomberg het verhaal? Bloomberg is een gerespecteerde nieuwsbron. Het ja, ja, ja, ja. En wat ms. is nou ja. het verhaal? Het feit klopt dat in de, uh, uh, dus de jaren voor... dat het middel, or orkambien, toegelaten werd. Het bedrijf één, -kwartaal, één jaar, waarvan één kwartaal had gehad. En die andere kwartalen zijn van... Na de toelating van Orkambi. Ja. En dat is natuurlijk heel erg terecht dat het bedrijf na toelating winst is gaan maken. Want je hebt een levensreddend medicijn wat je over de hele wereld kunt verkopen. Dus u, u, ik vind bijna alsof u het onterecht vindt dat er een sanctie uitgedeeld is aan de lobbyisten. Nou, ik, heb, ik, hecht een groot ik hecht waarde. Nou, ik heb een groot gevoel voor juistheid en daarom zit ik ook in de politiek. Okay. En uh, ja, ik heb helemaal niks met, met producenten of fabrikanten. Dat maakt mij zo uit. Maar als ze een levensreddend uh, medicijn op de markt brengen en. Ik haal gewoon van internet een bron. Nee. en iemand wordt daarvoor gestraft. omdat ik s'avonds in een televisieprogramma zet. dat vind ik best heftig. Ja, dat lijkt, lijkt me ook. Dat voel je dat vind best. Ik erg. ja Dat kan me heel goed voorstellen. Want ik heb die man dus niet gesproken. Ik Bij de, deze genoteerd. Ik ga nu naar Selma Penseel. Even, als, als, als buitenstaande heb je ook iets misschien. ja, er wordt nu hard opgetreden, een sanctie. zoals het misgegaan. maar ook een beetje, ja, omdat dit nou zo naar buiten kwam. en dat het zo helder was dat het verkeerd gegaan was. met andere woorden was dit corrigerend vermogen ook geweest... als het niet bij het grote publiek kenbaar was geweest. Met andere woorden, ferm optreden omdat het al te laat was. Ja, dat weet ik niet. Dat kan ik niet beoordelen. Daar was ik niet bij. Uh, het enige wat ik wel weet is dat je niet moet liegen. En dat je de waarheid moet vertellen. That's it. Ja, en dat is natuurlijk het punt. Ik, ik, je, kan natuurlijk, als je, je kan natuurlijk ook een andere waarheid vertellen. Ik zal niet zeggen, niet, nee, niet alternative nee. facts à la Trump... Nee. maar je kan ook bijvoorbeeld feiten door zijn andere volgorde te zetten... Je ja, maar je dezelfde dat is... feiten toch een ander beeld creëren. Nee, maar dat is niet waar. Nee, een feit blijft een feit. En je kan ze wel in een andere volgorde zetten, maar dan blijft het een feit. Um, uh, waar het om gaat, is wat je vervolgens met die feiten doet... en dat je een standpunt vanuit je, uh, vanuit je organisatie of je bedrijf... kenbaar maakt aan ambtenaren, aan het publiek, aan, uh, aan politici. En daar, dat, is juist, dat is juist goed. Maar uh, om cijfers, getallen, om hoeveel mensen gaat het... Uh, wat doet het met de kwaliteit... Uh, uh, uh, is de zorg nog toegankelijk? Al dat soort factoren, dat moet gewoon kloppen. En dat is, uh, uh, dat moet. Goed. Meneer Kroge, u heeft deze affaire die ervaren? Nou, hier heb ik niet zo gek veel ervaring mee. Maar iets anders blijft heel erg door mijn hoofd spelen. Ik kon meneer Veenstra net zeggen dat uh, een goede lobbyist... als die verkeerde informatie gegeven heeft, corrigeert hij dat meteen. En ik heb dat onlangs meegemaakt. Ik ga niet precies het voorbeeld vertellen. Maar uh, ik stelde een vraag en kreeg daar een antwoord op. En ik noteerde dat als het correcte antwoord. En twee dagen later werd ik door de lobbyist opgebeld. En die zei, ik heb je dat en dat antwoord gegeven. Maar ik kom er even op terug, ik heb me vergist. En ik kan, ik kan echt bevestigen dat sterk dan ineens het vertrouwen in degene ja. die bij je geweest maar is. Je want dan ook, denk je, keurig. Je moet dat zelf checken. Ja. En daarom voel ik mij beschadigd. Ja. Want ik heb zelf ja. het nieuwsfeit gegeven. Uh, van BWS, bij Bloomberg vandaag gehaald. Dus, dus iedereen mag je alles komen vertellen. Maar uiteindelijk, mocht je iets willen gebruiken... dan moet je het als politicus wel altijd checken eerst. Ja, zeker. Maar dat dat zei geldt ook, voor alles. Dat, dat doen wij ook altijd. In dit geval was het een cijfer wat ik niet eens ging gebruiken. Dus om die reden heb ik het op dat moment niet zelf gecheckt. Maar het feit dat de man me terugbelde en zei... ik heb een fout gemaakt, vond ik wel... Uh, de geloofwaardigheid erg ja. ten goede komen. Ja. Meneer ga even... Wat, wat natuurlijk ook wel wat penibel maakt, is dat er wordt nu onderzoek gedaan naar deze lobby waar we het nu over hebben. Maar volgens de lobbyist in kwestie is dat onderzoek er vooral gekomen op aandringen van zijn concurrent. Dat maakt natuurlijk dat zelfreinigend vermogen van de beroepsgroep zet dat net even een ander daglicht. Uh, er zijn twee klachten binnengekomen. Eén van mensen die uh, actief zijn in uh, de hele wereld van medicijnen. en geaccepteerd krijgen van medicijnen. en van een aantal adviesbureaus. Het zou ook heel merkwaardig zijn om op voorhand uh, collega's van deze procedure uit te sluiten. Uh, als een beklaagde zich benadeeld voelt, kan hij daarover zelf weer een klacht indienen. Ja, maar, maar, maar raakt het ook niet het punt dat je zegt als beroepsgroep.? We willen gedragsregels, we willen transparantie. Denk aan het oude Kamerlid Lea Baumis van de P van de A. die die ja, ja, ja, op onszelf. veel enthousiaster ja. bij jullie, neem Ja, maar uiteindelijk is toch ieder bedrijf... vooral ziet die andere leden van u als... als wel als collega, maar vooral als concurrent. Ja, maar uh, iedereen... De, de leden zijn individueel lid. Uh, en die onderschrijven dus de gedragscode. En dan weet je dus ook, wij stellen hele hoge eisen aan de kwaliteit van de informatie. Het belangrijkste van de gedragscode is haar preventieve werking. Je zult je gedragen, om het in gewoon Nederlands te zeggen, je praat met twee woorden en je eet met bestek. Uh, daar, iedereen weet dat hij daar uh, op beoordeeld wordt. En ga je over de scheef heen, dan kan deze procedure niet alleen preventief werken, maar ook operationeel. Dan kunnen we hem ook toepassen. Ja. We hebben hem in dit geval toegepast. Mevrouw Pensiel, het is ook last natuurlijk als je zegt... eigenlijk kan iedereen lobbyist zijn via social media. Het is geen beschermde beroepsgroep. Maar ja, als, je, als het iedereen het is, is het ook moeilijk... om met elkaar goede afspraken te maken. Dus zou u eigenlijk zijn om, om het beroep toch te beschermen in die zin? Of zegt u nee, open, iedereen maar kan meedoen? Nee, dat denk ik niet. Want volgens mij moet het debat gaan over, uh, over standpunten. Wat ik nu zie is dat het ook gaat over wie nou met wie gesproken heeft. En dat is eigenlijk irrelevant. Uh, dus het gaat om, om, om publieke meningsvorming. Het gaat om uh, de meningsvorming terecht wat, uh, wat Fleur Agema zegt. Je checkt dingen, je maakt zelf een afweging. Iedereen mag met me komen praten, maar uiteindelijk neem ik de beslissing. Daar hebben we ook volksvertegenwoordigers voor. Dus um, uh, omgekeerd, het zou een beetje mal zijn als uh, zowel uh, meneer Krol als mevrouw zich niet meer, niet meer zouden luisteren uh, naar wat, uh, uh, wat er onder het publiek leeft. En wie dan uiteindelijk die standpunten naar voren brengt... Ja, maar ik hoorde u. Technisch kan ik u helemaal volgen. Maar daar is het mooi dat mevrouw Agnes blijven zitten. Want die, je ziet het toch, voor de mensen die dit live meekijken. Die is natuurlijk voelt zich ook, letterlijk meegezegd verneukt. Want die zit dus iets te checken. Schadig. Die doet, doet gewoon de werk. Ja. Maar waarschijnlijk is er zo'n Bloomberg. Ik zeg het nog maar even: een gerespecteerde uh, ja. nieuwsbron. Die hebben dus blijkbaar die foute informatie overgenomen. Ja, maar het is niet fout. Nou ja, tot dat, nee. nee, dat orkemie werd toegelaten, was er één jaar sterk, waarvan één kwartaal winstgevend. Die andere kwartalen zijn van daarna. Als jij een levensreddend medicijn op de markt brengt, ga je winst maken. En dat is van daarna. En dat is de hele uh, uh, Babylonische spraakverwarring in maar ik probeer, ook helder, dat heeft u nu nog twee keer echt gesteld. Maar het gaat mij erom dat je soms. Natuurlijk een lobbybedrijf een public affairs is vaak krachtiger dan een, dan een Kamerlid. Die, die hebben meer middelen, die proberen de publieke opinie natuurlijk te beïnvloeden. Nee, helemaal niet. Als u zou mogen kiezen wie u liever op bezoek krijgt. Ik, ja, ik ben het niet, ik kom niet op bezoek, maar kom graag een keertje langs op, uh, op het plein. Maar uh, zou u met mij gaan praten of zou u met. Uh, met uh, docenten Gaan praten, nee, je bijvoorbeeld, je, je of... praat gewoon met iedereen die, die, die je nodig ja. hebt op een bepaald onderwerp wat de komende weken de... speelt. En ook lobby, het klinkt heel spannend, maar het is eigenlijk in Nederland helemaal niet zo spannend, denk ik. Ik denk dat we in Nederland gewoon te maken hebben met informatievergaringen. Hoe je het beestje noemt, ja, we verzamelen allemaal informatie in het informatietijdperk. En je probeert zo goed mogelijk beslagen te eisen te komen. Je checkt alles, je zoekt alles uit. Nee, ik begrijp en... dat, dat het daadwerkelijke over en weer contact ja. en met elkaar spreekt, dat dat minder uh, spannend nee, is. Alleen dat... het spannende aan is, is dat we natuurlijk... Nederland is een echt lobbyland, van oudsher trouwens, al ja, nee, honderden nee, jaren. Al Alleen het is natuurlijk toen, een macht die goed... wij als gewone burger niet kunnen zien. Die het wel enorm zijn werk ja. doet. Nou ja, dat is toch... Toch? Nou, het, mee het, vak, het vak lobby uh, leent zich inderdaad al heel snel voor smeuige verhalen. Want je gaat over belangen. Je komt namens belangengroepen op. Dat kunnen gemeenten, provincies zijn. NGO's, bedrijven kunnen dat zijn. Uh, consultantbureaus kunnen dat zijn. Je spreekt met de politiek. En je doet het op een informele manier. Alle ingrediënten voor een smeuig verhaal zijn, zijn aanwezig. En juist daarom werken wij zo hard aan professionalisering het en imagoverbetering. Zit dat in de kroeg? Dat is hartstikke formeel. Nou ja. nee. ja, het wordt gewoon op formeel briefpapier, krijg je informatie of een e-mail of iemand komt bij je op bezoek. Dat is allemaal niet in de kroeg een handje klap. Het nee, is bedoel allemaal ik ook veel te niet. spannend. Maar het is niet voor iedereen traceerbaar, dus het is heel makkelijk om daar een smeuïg verhaal over te creëren. Maar het is wel waar wat, wat mevrouw Pencil zegt, dat is dat tegenwoordig. Als je echt iets wil bereiken, dan moet je een meer sporenbeleid inzetten. Dan moet je praten met de mensen die erover gaan beslissen in Den Haag. Maar je moet ook het publiek voorlichten. Als we gaan kijken, morgen wordt er gesproken over gemeentelijke herindelingen. Nou, dan worden wij als Kamerleden enorm, uh, hoe zeg je dat netjes, besprongen. Door iedereen die er belang bij heeft. Maar je leest vanochtend ook twee pagina's groot in de Telegraaf. Je zorgt ook dat de mensen in de ja. regio zelf erover praten. En die mix van dingen zorgt ervoor dat je uiteindelijk een, een beter beeld krijgt van wat er ergens speelt. Ja, ja maar ik, wil ik wil even naar u toe. Want u bent eigenlijk gespecialiseerd in, in, in, in aan bedrijven of instanties. goed een verhaal te vertellen. He, dus u, vertel je verhaal goed op allerlei verschillende media. en dus bijvoorbeeld ook aan de politiek, toch? U, u leert eigenlijk toch? Mag ik het zo Ja, wij leren dat, ja. Ja. ja. En dat wordt natuurlijk steeds interessanter naarmate de tijd voordert En we natuurlijk steeds meer zien dat sociale media uh, een enorme rol spelen in, in de publieke opinie. Die kan kantelen. Ik, ik denk bijvoorbeeld ook aan Groningen. Daar zag we natuurlijk, hè? Ja. Dat sluimerde jaren en ineens sloeg die publieke opinie om. Misschien ook mensen als Freek de jongen of andere mensen die zich daarachter geschaard hebben. K kunt u ons een klein doorkijkje geven. Wat, wat volgens u daar in de toekomst wordt van lobby in Nederland. als het om deze ontwikkeling gaat? Nou ja, ik, dat zei ik net ook al. Ik denk dat, dat lobby, uh, dat wordt vaak heel eng gedefinieerd. Dat is uh, praten met Kamerleden in, in, in de Tweede Kamer. En dat is allang niet meer zo. Uh, dus ook wat meneer Krol net zei. Het gaat om het publiek op een juiste wijze informeren. Het gaat om mediakanalen inzetten. Het gaat dus ook om via sociale media luisteren. Wat daar allemaal gezegd wordt uh, uh, als uh, organisatie of um, um, uh, bedrijf. Dat je ook die informatie weer meeneemt en vertaalt... Um, en volgens mij gaat het, er ook doen, uh, gaat het er ook om om dat zelf te doen. Het verhaal, vind ik, uh, is vele malen relevanter van, uh, als het wordt verteld door mensen die met hun poten in de modder staan. Die kunnen spreken uit ervaring. Op het moment dat er wordt gevraagd naar een voorbeeld... kunt u ons vertellen dat als het beleid de kant A opgaat of kant B... wat voor consequenties heeft dat dan voor de klas of in een ziekenhuis? Ja, ik kan dat allemaal voorbereiden. Maar ik sta niet in de klas en ik sta niet in het ziekenhuis. Meneer Veenscha, uh, u geeft aan dat u als voorzitter het uh, conflict nog wat verder... Uh, uh gaat analyseren. Kunt u ons eens even een doorkijkje geven? Want het, is, het rommelt natuurlijk eigenlijk al een beetje in de tijd. Het leek een tijd rustig in de beroepsgroep. Nu komt dit naar buiten toe. Kunt u eens even als voorzitter dan ons een doorkijkje in de toekomst geven... waar u denkt dat het naartoe gaat? Uh, ja, we beginnen nu binnen de BVPA een discussie over de beroepsvorming. Uh, het is nu inderdaad een vrij beroep. Iedereen mag zich lobbyist noemen, eigenlijk net als makelaar. Uh, maar sommige makelaars hebben zich bij de NVM aangesloten. Dat betekent dat alle gedragscodes en dergelijke ook voor die makelaars gelden. En ga je daaroverheen, dat het ook tot een veroordeling kan leiden. We willen die route op. Uh, we willen dus niet alleen dat mensen zich in de praktijk uh, kunnen scholen. Maar we willen ook verkennen, moeten wij niet tot een beroepsvorming... voor public affairs komen, zodat je kennis, je kunde, je attitude gedrag, dat je dat kunt scholen. Dat zal voor de senioren allemaal bekend zijn. Voor de jongeren, toekomstgericht, is het interessant om al die kennis op te doen. Tot zover. Jaap Jelle Veenstra, voorzitter van de BVPA. Veel dank. Selma Penseel van het bedrijf Smart Able. Tweede Kamerleden Fleur Agema Henkrol. Veel dank. Dit was hem voor deze week. Volgende week zijn we natuurlijk weer met een nieuwe Haagse lobby. Goedemorgen. Nederland vanaf 7 uur NPO 1. Zometeen op deze zender langslijnde omstreken... met Robert Meder en Renze Klamer. Dank voor het luisteren en heel graag tot volgende week. NPO Radio 1. En dan nu het nieuws met Christian Bonenbakker.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 Zonneparken rond Stadskanaal leveren zoveel stroom op... dat het energienet het nauwelijks aan kan. Er moeten in die regio, waar de grond goedkoop is... voorlopig geen zonneparken meer bijkomen, zeggen netbeheerders Tennet en Enexis. Ze kunnen hun capaciteit niet snel genoeg uitbreiden. En journalist Bas Haan van Nieuwsuur heeft een prijs gekregen... voor zijn reportage over het wetenschappelijk onderzoeks- en documentatiecentrum. In de Koninklijke Schouwburg in Den Haag kreeg hij de Tegel... zo heet die prijs, in de categorie Nieuws. Ook in andere categorieën... Worden vanavond tegels uitgereikt? NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken. Met Robert Neder en Renze Klamer. Hele goede avond, het is maandagavond tijd voor het Sportforum... met genoeg ingrediënten om het sportweekend door te nemen. Ja, dat gaan we doen met Leda Bloemhoff van de Volkskrant... Sander Kijkers van de Limburgse omroep L1... en natuurlijk Jeroen Grutter, onze eigen commentator van de NOS. Natuurlijk gaan we het hebben over het geheim van de kampioen. Het geheim dus in dit geval van PSV. En Max Verstappen maakt opnieuw de tongen los in de Formule 1. En grote favorieten van het peloton stonden niet op het podium... bij de Amsterdam Gold Race. Tot 11 uur, het Sportforum van Langs de Lijn en Omsteken. We beginnen het forum altijd met het sportmoment van de afgelopen week. Uh, Sander, we beginnen bij jou. Ja. Uh, waar komt jouw moment vandaan? Oh ja, ik dacht eerst, ik ga iets doen over wielrennen... maar dat ligt dan weer te voor de hand na de Amsterdam Gold race van gisteren. Toen dacht ik even terug aan de Champions League van vorige week... in Bernabeu. Het leek allemaal gespeeld. Uh, Juventus uh, op bezoek bij Real. En ik is die 0-3 daar en iedereen maakt zich op voor de verlenging. En dan, uh, een dan Prachtige die inleiding wat je nu doet. Ja. En we hebben een fragment voor het vervolg. Aha. Hij durft dat aan. Ik weet het zeker. Ja hoor. Hij krijgt nog een kusje en een handje van Lucas Vazquez. En legt de bal neer. En dan krijg je het gevecht tussen keeper en Ronaldo. Gaat Ronaldo hem maken? Er wordt nog diep gade. Daar loop En de goal is perfect van Cristiano Ronaldo. En dat betekent dat toch Real Madrid naar de halve finale gaat. Het shirt gaat uit. De, de enorme borstkas van Ronaldo wordt getoond. Ja. Ja, ik vind het zo'n mooi moment in die zin eigenlijk Ik had het eigenlijk Juventus uh, Misschien ik hem toch wat meer gegund Na die uh, remontage van de vorige week Maar het moment was vooral zo bijzonder vond ik Omdat uh, er is zoveel commotie In die blessuretijd Die rode kaart nog eens een keer van uh, Buffon uh, Iedereen wordt helemaal gek daar in het strafschopgebied En Ronaldo gaat achter die bal staan uh, Trekt eigenlijk een heel strak gezicht En schiet die bal Snoeihard in de kruising het het net gaat Zes minuten duurde het voordat hij die penalty kon nemen normaal ja. De druk is zo groot. In het eigen stadion moet gemaakt worden. Een menig voetballer zou ervoor naast trappen. En hij schiet hem zo ontzettend hard binnen. Ja, Dat vond ik echt een bijzonder een strak moment. Zeker na die wedstrijd. Een week eerder al met die omhaal. Nou, deze vond ik misschien wel nog bijzonderder daarom. Ja. Leonard Bloemhoff. Jij wil ook iets van de Champions League nog even memoreren. Ook een strafschop zelfs. Mm -hmm. ja. okay. um, ja, de de 2-0 van Danielle de Rossi tegen, tegen Barcelona. Daar hebben we dan weer geen fragment van. Nee, maar goed. Sorry. Uh, het was ook niet een hele mooie. Maar het ging mij meer om het idee. Ja, ik vind De Rossi echt, echt een voetballer die je nog maar weinig ziet op het Europese veld. Echt zo'n clubman. Uh, sleurt zijn team over het veld. Ook tegen, tegen Barça was dat, was dat weer het geval. Ja, daar zet ik wel de TV voor aan. En. Mm -hmm. um, ja Het zijn toch de spelers die je steeds minder ziet. En dat is jammer. En, uh, ik, ik, je gunt zo'n speler ook echt nog zo'n halve finale op het, op het hoogste podium. en Hij noemde het zelf volgens mij ook een van zijn mooiste momenten ook ooit bij AS Roma Nou ja, Buffon en Chiellini zijn er al uit. Dus die, zijn, uh, die hebben we niet meer. Dus dan is dit toch de Italiaan waar we volgens mij voor, uh, voor moeten juichen. Ja. Uh, in deze Champions League. Dus vandaar dit moment. Mooi. Jeroen, hij is al niet voor je voeten weggemaaid. Dus ik zou zeggen pak hem. Ja, nou goed, uh, er was natuurlijk maar echt één moment... Uh deze week. En dat was het, uh, het binnenhalen van de titel door PSV. Uh, iedereen is dan een beetje te hopen dat het uh, een vervolg zou zijn op die geweldige Champions League-wedstrijden. die we hebben gezien. En trouwens ook geweldige Europa League-wedstrijden. Want het was een, een super voetbalweek. Uh, we zijn niet helemaal bedrogen uitgekomen. Zeker niet van de kant van PSV. Ajax viel wel wat tegen in het rechtstreekse gevecht. Maar PSV heeft wel ondubbelzinnig laten zien dat het de terecht kampioen voor Nederland is. Uh, Waar natuurlijk twijfels over uh, de wijze waarop die titel uiteindelijk tot stand is gekomen. Uh, Flats. Voetbal vaak berekenend, gecontroleerd... Uh, veel kleine overwinningen was het allemaal wel zo goed. Uh, veel in de slotfase. Was PSV dan wel echt ook een, een kampioen van stand? Nou, dat hebben ze laten zien. Ze hebben Ajax echt weggespeeld gisteren. Heel overtuigend. Het was een, uh, een prachtige middag. En uh, PSV, chapeau, echt heel goed kampioen geworden. Ja, je was erbij, want de, jij het uh, commentaar bij de wedstrijd. zometeen gaan we het er natuurlijk... Nou, weet je wat, laten we het er nu maar over gaan, uh, gaan hebben. De 24e landstitel van PSV uh, werd vandaag uh, gevierd. Zal er niet ontgaan zijn. Met de zogeheten platte kar, Die bepaalt niet platte was een rondrit door een uitzinnig Eindhoven met als eindstation het Stadhuisplein. En het maakt niet uit als achter de schermen werken, in de verdediging staan of topsporters zijn. Maar ik wil dat jullie allemaal een super applaus geven voor alle helden van PSV. Niet alleen de titel gewonnen, maar ook nog tegen Ajax thuis. Dus geef ze een fantastisch applaus. Alles spelen. Ik ben ontzettend trots op de en maken een mooi feestverhaal. Philip Cocu, met een lach op zijn gezicht natuurlijk. Blijft dat speciaal, de derde keer in vijf jaar? Ja, dit blijft uh, speciaal. Ja, ik vind het zo geweldig om mee te maken. Als je ziet hoeveel mensen, het is echt onvoorstelbaar. En dan hebben we het nog niet over het plein natuurlijk dat staat. Die staan onderweg niet. Ja, dan denk ik dan, ja dat, dat is wel iets bijzonders. Ja, dat moet je blijven realiseren als spelers. En je denkt, ja, dit is geweldig. En dat feestje ook samen vieren. Op de kar met alle mensen. Uh, oud, jong, kleine kinderen. Iedereen staat er. Ja, het is prachtig. prachtig. Echt, echt genieten. Ja. Laatste vraag. Zien we jou hier volgend jaar weer terug? Ja, wat mij betreft wel, ja. Mijn uh, contract loopt gewoon door. En uh, ja, ik heb het ook prima naar mijn zin. Dus uh, ik ben uh, nu vooral bezig met uh, het genieten. Achter de schermen gaat het allemaal weer door. Hè. De man met uh, ja, zijn hand in het gips. Belangrijke vraag. Hoe is het daarmee? Ja, voel je het niet meer? Ik voel nu een stuk beter nu op dit moment. Ja, hoe komt dat, hè? Ik denk door de door de dus, denk ik. Oké, Kom Kom Kom Oké, oké, kom. Kom. Kom Oké, oké, kom. Je hebt dit vaker meegemaakt. Was het nu anders dan anders of gewoon weer hetzelfde en geweldig? Elke keer blijft hetzelfde. Elke keer, ah, keer blijf je kip van hebben. Dit is...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 Goed, Jeroen, heb jij de huldiging nog meegekregen vanmiddag? Iets nou, van ik zien? heb daar uh, behoorlijke delen van gezien, ja. En ja, het blijft natuurlijk altijd prachtig. Hè? De, de blijdschap, de vreugde. De, heel massaal wordt dat gevierd. Tour door de stad. En dan dat Stadhuisplein. Daar kunnen dan geen mensen meer bij. Zo vol als het is. En uh, dat is één grote orgie van geluk eigenlijk. En dan zie je toch wat voetbal ook losmaakt uh, in het land. Bij een club. Dat vind ik prachtig. Ja, Sander. Ja, de, de, heel veel fans van PSV komen ook uit, uh, uit Limburg. Echt duizenden. Uh, er zijn echt een paar duizend Limburgse seizoenskaarthouders. Uh, die komen dan voor Brenet of voor Hendricks. Zo oh, grappig net dat fragment dat je net hoorde van Guus is dat nummer. Denk ik aan Brabant. Het ja. was Jorrit Hendricks die meezong. De Limburger Hendricks die Vraagt dan die Brabantse plaat aan? Vond ik wel grappig om te horen. Hij is echt wel een beetje ingeburgerd in het Brabantse inmiddels. Ja. Nou, zeker. PSV is echt heel populair in Limburg. Nu ja. Ja. is het natuurlijk wel zo. Het zou ook een beetje. Als je zo vroeg de titel pakt. de euforie is groot. dan zou het ook een bekroning moeten zijn van een uitstekend voetbalseizoen. Maar, Jeroen, zou je dat ook onderschrijven? Qua resultaat zeker, want uh, het is echt ongelooflijk wat ze hebben laten zien. Ze hebben 26 van de 31 wedstrijden gewonnen. Uh, ze hebben maar uh, drie keer verloren, twee keer gelijk gespeeld. Nee, ik, ik hoor toch uh, ergens een maar... Nou ja, goed, uh, de, daar zijn we ook mee begonnen. De wijze waarop die overwinningen allemaal tot stand zijn gekomen, dat was niet allemaal even flitsend. Het is geen sprankelend voetbal geweest dat PSV heeft laten zien. Er zijn heel veel wedstrijden geweest waarin ze goed wegkwamen, waarin alles eigenlijk precies op de pootjes terecht kwam. Had ook heel anders kunnen lopen. Maar ja, soms dwing je dat ook af als ploeg en dan, uh, dan gaat het draaien. Wat ik wel heel knap vond, was dat ze heel veel veerkracht hebben getoond. Want eigenlijk is het maar één keer voorgekomen dat ze een slecht resultaat boekten in de competitie. Dat werd gevolgd door nog een slecht resultaat. Dat was dat 3-3-3. Gelijk spel tegen FC Groningen. Een wedstrijd die ze eigenlijk gewoon hadden moeten winnen. Dat kwam na de nederlaag bij, uh, bij Ajax. Maar verder hebben ze zich altijd hersteld van, een, uh, van een, een misstap. En dat is wel heel goed, want dat zegt iets over het. Uh ja over, ja, over de veerkracht, uh, dat het goed zit uh, tussen de oren. En dat zie je bij andere ploegen niet. Uh, de, de grootste concurrent bijvoorbeeld, die valt uh, uit elkaar op het moment dat het, uh, dat het echt nodig is. Dat was gisteren het geval, Ajax liet het niet zien, maar dat was in andere wedstrijden ook. Vaak waren de weekenden dat ze konden profiteren en dan speelden ze zelf ook gelijk of verloren ze. Nou ja, dat zegt natuurlijk alles over uh, de concurrentie en toch ook over uh, de kampioen. Want ja. die heeft dat allemaal niet gedaan. Vertel even over, uh, is een van jullie, was een van jullie gistermiddag uh, ook in het stadion of niet? Uh, uh, nee, ik was bij Amsterdam Amstel is. Nee, dan kijk ik ja. nog even naar Jeroen. want ik vroeg mij af hoe de sfeer in het stadion was. Uh, was dat bepalend? Nee, niet bepalend, denk ik. Uh, er werd vooraf wel gevraagd van, uh, laat het een intimiderende sfeer zijn. Zoals dat bijvoorbeeld uh, werd er teruggegrepen op die wedstrijd uh, Ajax FC Twente. Toen Ajax uh, voor het eerst in een hele lange tijd weer eens, uh, kampioen werd. Was de eerste onder Frank de Boer. En toen is FC Twente echt weggeblazen. Niet alleen door het elftal Ajax, maar door de club Ajax. Door de entourage. Mm -hmm. Alles wat er kwam van de tribune. Uh, dat, dat zat er nu eigenlijk niet in. Mensen zaten er wel bovenop. PSV werd enorm gesteund. Maar het kwam niet vanuit de tenen zoals dat toen het geval was. Uh, als, ja, aan de andere kant natuurlijk is het wel zo dat er een, een fantastische sfeer was. Maar mensen... Hield er al zo rekening mee dat PSV die titel ging pakken. Het was bijna vanzelfsprekend. En die vanzelfsprekendheid die zette zich voor tijdens de wedstrijd. Ja. Ja, was het wel een stapje enthousiaster dan PSV-publiek normaal gesproken is? Want Willem Vissers, die, die, die doet het in zijn beleving een kokende arena. Nou, jij, jij zegt hier iets anders. Maar is het misschien een verschil met, met normaal gesproken voor, voor PSV-fans? Uh, of was het bij jou het vak gewoon geen, geen, geen dik feest? Niet, niet, niet veel meer dan anders? Tijdens de wedstrijd? Hè? Nee, ja, wel, wel anders dan anders. Bij PSV zeker wel. Toen maar weet je, natuurlijk, de, de Kuip, je, de Kuip afzet. kan koken. De, de ja, arena kijk, kan ook helemaal ontploffen. Je, je moet, als je het vergelijkt bijvoorbeeld met de kampioenswedstrijd van Feyenoord vorig jaar. Ja, dat is gewoon een andere orde van grootte. Bij Feyenoord was dat een soort van Maria-verschijning. Dat was, dat was <laughs> zoiets bijzonders voor die mensen. Die werden voor het eerst in, uh, in bijna twintig jaar weer eens kampioen. Voor PSV is het de derde in vier jaar tijd. Weet Weet de Ajax toch iets anders. Wat tegen Ajax toch? Dat is een beetje het droomscenario voor iedereen. Als er een moment is om kampioen ja, te worden, absoluut. dan alsjeblieft tegen Ajax. En het was ook het oppoetsen natuurlijk. Hè? Daardoor krijgt die titel wel meer glans dan dat het anders zou hebben. Omdat het nu gebeurt in die rechtse confrontatie met overtuigend voetbal. En anders zouden misschien toch een soort van grauw sluiertje over het kampioenschap hebben gehangen. Dus ja, ja natuurlijk, het was een schitterende middag. Ik wilde helemaal niets vanaf doen. Maar uh, als, je het, uh, uh, aan een, ja, als je het gaat opmeten. dan is het anders dan vorig jaar uh, bij Feyenoord. Dat ja, sowieso. Ja, ja. Um, uh, Lennart Bloemhoff. Even over uh, Koku. Ik weet niet of jij nog kan herinneren. Ik heb het, het hiervoor bestaan. als had ik het niet eens meer geweten. de uitschakeling tegen Osijek. Ja. De enorme discussie die toen loskwam, uh, ja, is niet uitgewerkt met Koku. Uh, uh, moeten we niet afstand nemen? Ik, volgens mij heb ik zelfs nog een, een, een voorkant van een VI in mijn hoofd staan waarbij stond er dat, dat er toch enorm getwijfeld moet worden of het ja. allemaal nog wel nog wat kan. Heb jij ooit zelf, geef ze eerlijk toe, ooit zelf getwijfeld aan de ja. samenwerking tussen team en Koku? Zeker, ja, nee, absoluut wel. Want op de een of andere manier heb ik dit seizoen van PSV met afstand de meeste wedstrijden gezien. Um, en ik wil ze nooit echt... Echt over, overrompeld. Of uh, dat ik dacht, oh, dit is een mooie wedstrijd. Uh, het was altijd een beetje muurbehang bij mij thuis. En uh, ja, dan werd het weer 1-0 of 2-1 in de e minuut. En je, je zag heel lang dat het niet in die ploeg zat. Mm -hmm. Maar ze bleven die wedstrijden wel winnen. Um, en en en terwijl ja ik ik dacht dus van nou, misschien is het wel uitgewerkt tussen coq en psv en de enige die dat volgens mij niet dachten waren de laag boven coq brands en Gerbrands en dat is gewoon echt wel de ook ook heel erg de kracht van dit psv uh, geen geen gekke beslissingen maken geen uh, niet niet meegaan met uh, met de de hype niet ja, die stabiliteit ja. is natuurlijk heel ja. erg geweest. Ja, nee, maar dat, dat, dat... slaat ook over op een dat, spelersgroep en dat, natuurlijk. Dat is volgens mij ook echt de kracht van dit kampioenschap. En oh. ook die, die, die uitbundigheid die hier is. Ik, ik, ik denk dat als je PSV-fans in het hart kijkt, dan weten zij waarschijnlijk ook wel dat dit niet de ploeg was die de titel zou grijpen. Zeker als je vooraf de Ajax zag met de... Ja, oké, okay, Sanchez was dan weg, maar er zat nog veel Het talent, Ja, met afstand. Tuurlijk. Met afstand. en ja. dat wisten PSV-fans ook wel ja. dat verklaart die opluchting en die euforie misschien ook wel nu... Het, ook nog tegen Ajax de klus geklaard wordt. Die ja. rust bij de organisatie, daar zei uh, Toon Gerbrands vandaag het volgende over. Ja, wij zaten behoorlijk in de put. We hadden twee wedstrijden verloren, van een relatief kleinere tegenstander verloren. Nou ja, dan verloor ik nog de tweede competitiewedstrijd, dus er kwam grote druk op te staan. Ja, en, uh, ja, ik zei aan de andere kant, als ik lang genoeg meeloopt, maak je heel veel dingen mee. Ik zit nu 16 jaar betaald voetbal. Dus uh, dat was wel een beslissende periode, om echt alles uh, te herijken, neer te zetten. En, uh, maar het was voor ons vrij duidelijk dat de relatie tussen die spelersgroep en die coach... gewoon goed zat. En uh, dat is wel gebleken dit jaar. Dus ik, uh, ik ben blij dat dat goed uitgepakt heeft. Ja, met die coach. Philippe kauk heeft het dan toch weer uitstekend gedaan. Uh, de vraag is natuurlijk voor hem wel. Uh, wat nu? Uh, door? Weg? Waarheen dan? Uh, Jeroen, hoe denk jij daarover? Nou, er ligt in ieder geval een enorme uitdaging. Dat is een ding dat zeker is. En ik denk dat uh, de houdbaarheid uh, nog niet uh, overschreden is. Dus hij kan nog wel een jaartje door. Uh, dat... Met welke spelers is dat nu zeer de vraag, want er gaan een heleboel weg. Wat hou je dan over aan kwaliteit? Wat komt daarbij? Dus dat wordt weer een periode van bouwen. Nou ja, ik geloof dat hij daar nog wel zin in heeft. Volgens mij heb ik hem niet horen zeggen dat hij dat weg wil of dat hij is aan een nieuw avontuur. Dus ik ga ervan uit dat Filip Cocu wel ook volgend jaar de nieuwe tra of de trainer van PSV is. Ja, en dat bouwen, uh, we hadden gisteren ook Tom Gerbrands in de uitzending. Die zei, ja, het is wel heel erg belangrijk wie de Champions League... Gaat winnen. Want jij was net fan van, uh, van, van, van, uh, van Aans Roma. Maar dat is nou volgens mij nou net de enige die de Champions League niet mag winnen. Want dat scheelt PSV dan weer één enge ronde instromen. Als we uh, kijken wat hebben we hebben, Madrid, München of Liverpool. Als die de Champions League winnen. Dan, stro dan geloof ik dat de eerste wedstrijd pas op 21 augustus is, geloof ik. En dan hebben ze tenminste een, een, een normale voorbereiding. En dan kan je inderdaad behoorlijk gaan bouwen aan, uh, aan, aan een team, natuurlijk. Dat scheelt wel. Lijkt ja, dat, en dat zal nodig zijn ook. Want uh, er gaan er veel weg en uh, er komen er veel bij. Uh, ze gaan de jeugdspelers willen ze ook gaan inpassen. Dus uh, dan wil je niet direct met allerlei belangrijke wedstrijden geconfronteerd de worden. de Jong bijvoorbeeld. Blijft hij? Is er een afspraak gemaakt in de winterstop met, uh, uh, met Amerika bijvoorbeeld? In, in, in Mexico, hè? die kans uh, bestaat ook, uh, Sander, uh, Ja, dat uh, van Ginkel, die waarschijnlijk toch weer terug zal keren bij Chelsea. Ik vroeg me vooral eigenlijk af wat, ja, wat Marcel Brands gaat doen, want ik hoorde hem nog bij Amro Brabant net, en dan was hij echt heel erg voorzichtig. Hij zei niet van nou, ik sta hier volgend jaar weer. Hij zei van nou, ik ben er eigenlijk helemaal nog niet uit, terwijl... Ik heb er gisteren ook het een en ander daarover horen vertellen, omdat die zegt van, ik werk hier zo prettig, ik heb het hier zo naar mijn zin... en dan ligt hier nog zoveel werk om me te wachten. Ja. Ik, ik hoef eigenlijk helemaal niet per se weg. Ja, maar hij zei ook niet dat hij per se blijft. Nee, precies. Nee, even dus luisteren naar wat hij hier precies heeft. gezegd heeft? Dus even luisteren, ja. Kijk, het heeft de laatste tijd in de media veel gespeeld, bij mij veel minder... omdat ik dit veel en veel belangrijker vond. Dus daarin heb ik me weinig af laten leiden. Ik ben uh, dag en nacht bezig met, uh, met de club. Het is een mooi leven hier, Marcel. Ja, dus uh, het, het is ook heel moeilijk om, uh, als ik weg zou gaan, om die beslissing te nemen. Ik heb uh, heel veel mooie mensen en lieve mensen hier om me heen waar ik fantastisch mee werk. Waar ik niet uh, achterom hoef te kijken. Dat is ook wel wat waard. Dat is wat hij, wat hij erover zegt. Eero. Everton, hè? Everton dat ja. is de club waar het om gaat. Ja, ja ik, ik weet niet, ja, Jeroen, bij Everton ga je geen Champions League spelen. Uh, dan speelt er altijd uh, subtop Engeland. Het zal nooit uh, United City of Liverpool worden. En bij PSV ga je wel om Champions League meespelen. Qua uitdaging, klinkt misschien gek, ligt er bij PSV misschien nog wel meer dan je ooit bij ja, de top Engeland. hebt. Ze hebben we wel e te te hebben we plannen, hè? ze willen een nieuw stadion bouwen. Ja. De, de, de begrotingen moet omhoog, dus er zijn wel plannen. Het is een grote club, ja. ja. Ja. ja, dus de, de er ligt daar een heleboel werk uh, wat. Voor hem zeer interessant kan zijn. Inderdaad, uh, dat, dat stadion dat gaat nu echt komen. Ze gaan Goodison verlaten. Er komt uh, aan de borden van de Mercy, komt volgens mij een uh, schitterend nieuw stadion. Mm. Er is veel geld. Dat geldt voor elke Engelse club. Maar daar nog wel iets meer. Ze hebben een goede sponsor. Uh, dus er zijn wel mogelijkheden om er echt iets van te maken. Natuurlijk, het zal geen frontale aanval zijn op uh, de top 4 van Engeland. Top 5. Het hangt een beetje vanaf uh, hoe je dat ziet. Maar mm. ja, in een goed jaar, als alles een beetje in elkaar valt, dan kun je toch leuk meedoen. Lester City uh, niet heel lang geleden ook laten zien dus. ja. Uh, en als je al heel lang bij een club als PSV hebt gewerkt. Je hebt al die successen meegemaakt. Hij heeft natuurlijk uh, ook in de Champions League. Heeft hij met PSV gewoon goede resultaten geboekt. Ja, ik kan me voorstellen dat je dan toch zegt van. Ik zou gewoon eens een keer iets anders willen doen. Dus dat uh, hij mag zelf mag die de rekensom gaan maken. En uh, ik neem aan dat hij zijn hart volgt. En dan zien we wel Het waar hij uit komt. Het lastig worden deze titel te overtreffen ook denk ik. Met zo'n team. Uh, ja. ja, zeker. Ik denk dat ze maximaal hebben gepresteerd. Zou het ook goed zijn voor het uh, imago van Nederland in het buitenland, het is dan niet een speler of een coach, maar als er weer iemand uit Nederland ergens anders heen gaat en, en het wel even goed gaat doen, want dat is al een tijdje niet gebeurd. Ja, maar dit zijn mensen die toch wel heel erg achter de schermen werken, dus ik weet niet of dat dan echt afstraalt op uh, het Nederlands voetbal. Zo zou ik dat niet, uh, niet voor me zien. Nee? Nee. Misschien als hij daar even een flinke, wel niet wel op vijf keer bedreigt, dan is dat niet dat iedereen denkt: Oh Nederland, ja, dat is toch een meerjarenplan en dan ja, zal, zal die in beeld komen. Maar, ja, of ja. dat dat de reden is, ja, ik, bedoel, ik denk niet dat cocu dat zelf meeneemt, of dat hij er misschien juist banger door is om, om naar het buitenland te gaan. He, dat je ook afvraagt, van pas ik wel bij een andere competitie? De dat kan, maar dat is natuurlijk altijd de uitdaging. Als je ergens aan begint wat, wat, wat nieuw is. Ja, dat is een avontuur. en Als je avontuurlijk bent ingesteld, dan vind je dat prachtig. En als je behoudend bent, dan ga je daar niet aan beginnen. Vooral bellen met Frank de Boer als het gaat om clubkeuze, denk ik. Oh ja. ja. ja. Of hulp bij, hoef <tieft> ja, ik juist niet te bellen. ik ook nog. Even op een rijtje van wie jullie denken hè, die weggaan bij, uh, bij PSV. We hebben, ik heb net zelfs Luc de Jong al even op tafel gegooid. Nou ja, je moet gewoon achterin beginnen. Zoet gaat uh, zeer waarschijnlijk weg. Arias gaat uh, voor bijna 100% zeker weg. Dat centrum dat zal wel blijven. Uh, ja. Brunet zal misschien blijven. Van Ginkel is de vraag. Is gehuurd van Chelsea? Ik denk niet dat, uh, dat er een toekomst voor toekomstvorm is bij Chelsea. Dus zou ik me kunnen voorstellen dat PSV hem definitief overneemt. Hendricks zal blijven. Uh, Pereiro verwacht ik dat hij weggaat omdat hij geld moet opleveren. Lozano nou, hangt van zijn WK af. Maar hij zou ook zomaar kunnen vertrekken. Dat, dat levert PSV dan wel flink wat geld op. Ja, maar ja, dan oké, dan je contact, bent je beste ja. spelers een ja. beetje kwijt. Ja. Luc de Jong. Nou, stond al uh, twee, drie keer op het punt om uh, te vertrekken. Ja, veel beter dan dit uh, gaat het voor hem natuurlijk ook niet meer worden. Tenzij hem een uh, contract aanbiedt voor vijf jaar. Dan, nou ja, oké, dan blijft hij uh, voor de rest van zijn carrière bij PSV. Hm. En dan, uh, dan Bergwijn. Ja, dat is ook nog maar de vraag uh, wat die jongen gaat doen. Want uh, daar is in de loop der jaren, nou, in ieder geval dit seizoen... al diverse keren aangetrokken. Met name vanuit Italië. Ja, misschien dat hij wel zoiets heeft van... Uh, de tijd is nu al rijp om, uh, om die stap te maken. Ja, maar je ja, moet er dan, toch dan, niet dan aan dan denken... Heb, dan, dat... dan heb je dus over uh, 60, 70 procent van je elftal. Wat ja, kan vertrekken? Je moet er toch niet aan denken dat, dat, dat, dat, dat ze nu weer niet... Uh, ik volgens mij zijn ze wel zeker van Europa... als ze in die ronde instromen. Ja, Europa League sowieso, als, als... dus uh, tot en met de winter... Ja, gaan precies. ze sowieso meespelen, uh, groepsfase Europa League. En ja, dan, uh, dan spelen ze uh, tegen in de pot... als Roma dan niet de uh, Champions League wint... tegen een uh, kampioen uit een uh, wat lagere... Ja, uh, yeah. competitie internationaal. Ja. Maar ja, dan kan nog de Slovaakse kampioen zijn. Nou ja, het is je ook kunt een ook de Celtic, Celtic uh, loten. Oh ja. Dan is het gewoon meteen exit hoor. Volgens mij is alles voor ja. de Nederlandse club en Hells ja. als dit PSV intact blijft uh, ja. moet je heel, heel veel geluk hebben als je die... Uh, hebben we met Ajax ook moet... gezien. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Jij bent een Glasgow Rangers fan, uh, toch? Uh. Nee, ik ben de Celtic <laughs> Vandaar... Ik hoorde uh, Jeroen het woord de Ajax uh, spreken. Dat, uh, dat pak ik graag aan als bruggetje. Mooi, want he? uh, het is daar natuurlijk uh, uh, <laughs> mooi hè? Een mooi bruggetje. Voor jou geleerd. Maar Ajax is het namelijk complete chaos. Spelersbus die stond gisteravond lange tijd vast voor de arena. Omdat een groep van zo'n 150 supporters de bus tegenhield. Ja, superleuk sfeertje. De fans hadden het vooral gemunt op algemeen directeur Edwin van der Sar. Hij is vanaf huis gekomen om met ze in gesprek te gaan. En uh, er werd ook om zijn vertrek geroepen. Die beelden, ja, die zou eigenlijk iedereen even moeten zien. Jeroen, jij hebt heb gestudeerd. Ja. Uh, wat voor gevoel kreeg jij erbij? Ik vond het bedreigend. Ja. Die bus die komt aanrijden. We hebben het allemaal natuurlijk in het verleden wel vaker gezien. Hè. Er komt er zo'n bus en dan staat er een, een groepje fans dat komt verhaal halen. Maar dit was toch een andere orde van grootte. Er werd keihard op die bus gebeukt. De spelers werden echt gewoon verordeneerd om naar buiten te komen. En zo snel mogelijk. Ik vond het bijzonder dat ze dat deden eigenlijk. Nou, dan moet je toch behoorlijk lef hebben. Veldman en Van der Beek stapten volgens mij als eerste naar buiten. Zierig kwam daar snel achteraan. Maar die jongens die werden een soort van, van, van de bus weggedreven. En meteen omsingeld door ik denk toch wel 20, 30 man. Nou, dat voel je niet heel prettig. Want er was verder nauwelijks bewaking bij. Er kwam één of twee stewards uh, er op een gegeven moment bij. En toen zag ik een plukje politieagenten. Maar ja, oké. Okay. Het was een montage. Dus hoe lang dat geduurd heeft, dat weet ik ook niet. Nee. Uh, er is uh, daar flink geduwd. Uh, er is uh, heel veel gezegd. En het uh, gerucht is dat er misschien ook wel uh, een tikkie her en der is uitgedeeld. Ja, dus uh, is ook het wel Ajax. is een corrigerend gedrag geweest. Uh, ook die verhalen moet je er natuurlijk ook erbij pakken. Dat die verhalen mm -hmm. gaan ook, dat er ook fans zijn. Hé hey, jongens. Even, even niet doen. Dat kan. Het. Dus het maar is een heel goed, klein groepje geweest. wie, wie, wie, wie ook ja. nou, slaat, dat maakt niet uit. Uh, ik, ik vind het überhaupt gek dat we zeggen, hè, er, er stonden maar een paar stewards. Uh, je, ja, je weet toch dat zoiets gaat gebeuren? Dan ga je toch even opletten waar moet die bus naartoe? Uh, of of uh, denk ik nou te makkelijk? We pakken de achteringang, bedoel je? Ja, ze, ja. Denk, direct, ik denk okay, er even iets beter over na. Ja, kan. we kennen die situatie allemaal. Uh, als ze daar staan, dan zie je ze staan. Dat, ja. Uh, ja. Is niet ja. dat kan geen verrassing zijn. Nee. nee. Maar, maar ja. Lennart Bloemhoff, ik bedoel, hoe kijk jij hier, hoe kijk jij hier ja, tegenaan? Volgens mij maakte dit gewoon een gênante dag... in de geschiedenis van Ajax zo compleet. Um, het ging op alle, alle vlakken mis. Sportief... Uh, op het veld uh, met, met die twee rode kaarten en, en, en, en ja, die grote woorden vooraf die dan niet worden waargemaakt. Maar ja, dit soort zaken, dat supporters uh, zich misdragen. Ook dat, dat vuurwerk wordt in het PSV vak werd gegooid. Ja, dat, uh, ja. dat heeft niks meer met het voetbal te maken. en Het is uh, ja, een schande voor Ajax, vind ik. Uh, geeft ook aan hoeveel fouten bij die club zitten eigenlijk. Um, ja, terug bij af, hoe snel kan het niet veranderen in een jaar ja, tijd? Van maar met Sander, nou. Sander Kijkers, in Limburg heb je dat ook regelmatig wel bij de hand gehad: uh, uh, dat fans zich gingen roeren. Ja. Hebben heb jullie de, in het begin bij jou heb je dan de indruk dat het erger wordt? Dat fans op een gegeven moment denken: hé, hey, er wordt naar ons geluisterd als we maar boos genoeg doen en dan doen ze wel wat we zeggen. Maar dat is het, is een beetje copycat-gedrag. Het gevoel dat fans eigenlijk iets te zeggen hebben binnen een club. Ja, ik blijf dat echt ongelooflijk vinden. Je bent gewoon fan en je betaalt en je gaat op de tribune zitten. bevalt het je niet, dan kom je niet meer. Maar, die of je jongens gaat in het bestuur die... zitten, dat kan ook nog. Ja, of je gaat in het bestuur zitten, als ja. je dat uh, wil en kunt. Maar ja, die, die jongens uh, op de bus gaan slaan en die jongens bedreigen, dat gebeurt dan feitelijk. Ik vind het ook eens wel goed hoor dat uh, jongens eigenlijk snel naar buiten komen. Voor mij is dat de enige manier om het nog even te deescaleren. Om snel te zeggen, jongens, hier samen dan, kom maar, wat wil je? Dan kan ik nog mijn verhaal doen. En als je dan niet meer wil luisteren, oké, okay, dan moet je ook als politie of als beveiligingsbeambte snel ingrijpen. Ja, maar normaal gesproken zijn het is spelers idiot. toch gewoon heilig. Daar kom ja, je niet aan. kom je niet hè? aan. Je ondersteun je. Ja. Ja, en dit was toch wel totaal het tegenovergestelde. Ja, dat ja. vond ik toch wel verbijsterend. Ja, dus maar het is zo'n rare contradictie ook die erin zit. Want Zijeg, die, die, die, die, die blijkt dan niet zo geliefd te zijn in Amsterdam. Eén moment, wel ander moment. Terwijl het misschien wel de beste speler van de Eredivisie is. En misschien gekozen wordt tot de beste speler van de Ik kan me dat wel even voorstellen. Het is natuurlijk niet de meest sympathieke voetballer. En ja, als hij scoort, dan draait ook alles wel een beetje om Zijeg. Ik kan me wel voorstellen dat dat, dat dat niet altijd, zeker een slechte fase... dat je dan denkt van oké, okay, ja, die jongen, die moeten we even een kopje kleiner maken. Zo ja. denkt. En dan misschien een supporter. nog even spreken? Ze, ja. ze riepen dus om het, hè, om het vertrek van Van der Sar. Die kwam ook op. Daar. Hoeveel van wat er nu mis is, is wat jullie betreft te wijten aan Van der Sar, Jeroen? Nou, er is een, uh, het werd gisteren omschreven als een uh, Jan Boel. Ik denk dat dat wel, uh, wel een prima vertaling is van de situatie. Uh, je zou kunnen zeggen een chaos. Uh, je moet even kijken waar Ajax vandaan komt. Hè. Vorig jaar, finale Europa League, Peter Bos, fantastisch voetbal. Weliswaar geen kampioen, maar uh, er zat ontzettend veel muziek in het elftal. Dan ga je wel weer door zo'n uh, transitieperiode... waarin er een uh, nieuw team moet worden opgebouwd. Maar oké, okay, dan krijg je affaire Nouri, uh, Een enorme zwarte bladzijde in de geschiedenis van Ajax. Een enorme grauslui die over het uh, elftal heen komt. Dan moet Marcel Keizer moet daarmee uh, aan het werk en die doet dat op zich best wel redelijk. Moet in ieder geval zorgen dat het uh, gemasseerd wordt, dat die spelers uh, blijven functioneren. En tegelijkertijd moet je bouwen aan iets. Dan wordt hij eruit gegooid en dan halen ze ten Hag. In de hoop dat het daardoor allemaal beter gaat worden. <tus> nou, ik geloof heilig eigenlijk in, in Erik ten Haag als trainer, maar dan moet hij wel voor 100%... zijn visie en zijn werkwijze kunnen uitoefenen. Ja, en kort, Ajax is dan juist... de verkeerde club daarvoor, met al zijn... concties, met zijn... Uh, echelons, met allerlei mensen... met tegenstrijdige belangen... Dan krijg je te maken met spelers die, uh, die, die zelf ook heel veel vinden... en die er eigenlijk helemaal geen zin in hebben om twee keer per dag te trainen... en voortdurend uh, te horen te krijgen dat ze misschien... het niet helemaal doen zoals de bedoeling is. Dit alles concluderend. Korte antwoord. Wil ik het even van jullie alle drie weten. Van de Sarweg, ja of nee? Ik denk het wel. Zonder? Nee, lost helemaal niks op. Ben Ja. Okay. Ik wil er wel aan toevoegen. Oh, nee, toevoegen. helemaal niet. Je mag er nog niks aan toevoegen. <laughs> dan mag je, je, dan je dan nog niet in reclame. Ik wil dan dan dan even zeggen ja. dat Jong Ajax juist met 1-0 heeft gewonnen van NRC. En daar dan de leiding gaat met 73 punten. Fortuna zit er tweede met 72 en NRC nu derde met 70. En wij gaan zo door. Tot straks. Tot zo. Alles is familie. Nieuwe familie is familie. Verre familie blijft familie. De nieuwe vriend van je moeder is familie.